met het NOS-journaal. Griekenland is bereid om het Europese steunprogramma te verlengen... voor vier tot zes maanden. In die tijd moeten Athene en de eurogroep het eens worden... over nieuwe voorwaarden voor steun aan Griekenland. Minister Varoufakis van Financiën benadrukte na afloop... van het mislukte overleg in Brussel... dat Griekenland graag verder wil praten... maar wel op basis van gelijkwaardigheid. In Kopenhagen zijn tienduizenden mensen bijeengekomen om stil te staan bij de schietpartijen van afgelopen weekend, waarbij twee mensen werden doodgeschoten. Premier Torning-Schmidt sprak de menigte toe. Ze zei dat de Denen door moeten gaan met hun leven. Een woordvoerder van de Joodse gemeenschap in Denemarken zei dat de Joden heel veel warmte hebben ontvangen na de aanslagen. Het Oekraïnse leger en de pro-Russische separatisten zijn niet van plan om hun zware wapens terug te trekken van de frontlinie. In het akkoord van Minsk spraken de partijen af dat ze komende nacht beginnen met de terugtrekking, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden van de wapenstilstand en voeren daarom zelfs extra materieel aan. Lance Armstrong moet 10 miljoen dollar aan bonusgeld terugbetalen... aan de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij SCA Promotions. Het bedrijf weigerde in 2005 een bonus aan Armstrong te betalen. Hij had de Tour de France gewonnen, maar werd beschuldigd van dopinggebruik. De Amerikaans spande een rechtszaak aan, waarna SCA alsnog betaalde. Toen Armstrong in 2013 bekende dat hij doping had gebruikt... heropende het bedrijf de zaak. De Amerikaanse singer-songwriter Leslie Gore is overleden. Ze had in de jaren 60 diverse hits. De bekendste is waarschijnlijk It's My Party en I'll Cry If I Want To. Samen met haar broer Michael schreef ze het nummer Out Here On My Own voor de film Fame. Leslie Gore is 68 jaar oud geworden. Het weer vanuit het westen toenemende bewolking. In het oosten lichte vorst en mogelijke mistbank. Morgen wolkenvelden en wat lichte regen. Smiddags vanuit het noordwesten weer zon. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. We Met nu. Het laatste uur.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 Hmm, en, met uh, 17 al? Ja, met ja. 17. Toen ben ik naar Wijk aan C. Heb ik daar een verpleeghuis gewerkt. Als verpleeghulp gewoon. We zaten intern. Het was een goede tijd. Maar ik was ja, eigenlijk niks gewend. Ik uh, grote stad. Nou grote ja, stad. Wijk aan C was geen grote stad, maar... Hele omschakeling. Hele omschakeling. He? Ja, en van en wensen, ik was ook een he ja. heel verlegen altijd. En uh, ja. Dus, uh, dus daar heb ik een tijd gewerkt. En daar...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 En, en, en er kwam zo'n vrede en zo'n blijdschap over me. Ja. Nou, en ja, dus gewoon, dat kan je niet beschrijven: dat, dat is een, een, zoiets bijzonders. En ik wist gewoon dat het de Heer was, en ja, dat toen, vanaf die tijd is gewoon mijn leven helemaal uh, ja, veranderd.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 Ja. En later zijn hun zelf helemaal naar Heidebeek gegaan. Ze hebben daar de DTS gedaan. Oh ja. Dus ik kwam ook wel heel vaak bij hun nog daar een weekje logeren op Heidebeek. Toen dus hielp ik daar mee met de kinderen of in de keuken. Of, uh, ja. Wat is dat voor de Jeugd met de opdracht Heidebeek? Kan je dat een beetje uitleggen? Een soort cursussen kan je daar dus volgen. Discipleschapstraining begrijp ik. En andere ja. opleidingen.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 Ja, ik denk, ik, ik denk dat ik het op ja. internet heb gezien. Bij, bij, ja, de, bij Willem Duin, dat, ja, dat is toch. de voorganger van de gemeente. De gemeente in Haarlem aan de Parklaan. En dat kan je vinden als je intypt uh, gemeente Haarlem. Dan vind je daar alle informatie en dan kan je altijd bellen, mailen of noem maar mm -hmm. op. Ook voor informatie van de gemeente. Heel hartelijk bedankt voor dit interview. En we zoeken nog een...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 song again Whatever your holy name, Lord, I'll worship your holy name.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 Dit alstublieft om vrede en eenheid voor ons, zodat al deze gevechten ophouden. Ik wil dat zo graag. Als dank voor uw liefde, u te aanbidden. U. Wij willen komen in uw nabijheid en buigen voor u neer.